Door almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi-rebellen in Jemen. De nieuwe aanvallen volgen op de reeks luchtaanvallen gisteren... die erop gericht waren om een einde te maken aan de agressie van de Houthis tegen schepen in de Rode Zee. Volgens de VS was er vannacht een opvolgactie daarop, op een specifiek militair doel. Vanaf een torpedobootjager zou een radarlocatie in Jemen onder vuur zijn genomen. Bij aardverschuivingen in Colombia zijn zeker 18 doden gevallen, melden lokale autoriteiten. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. Er zouden nog slachtoffers bedolven liggen onder modder en puin. De aardverschuivingen ontstonden na hevige regenval bij een weg in het noordwesten van Colombia. Volgens de lokale functionaris waren mensen hun auto uitgegaan om dekking te zoeken in hun huis. Maar zou dat huis door het natuurgeweld zijn ingestort? In Taiwan zijn de verkiezingen voor een nieuwe president en een nieuw parlement begonnen. Grote thema's zijn de economie en de verhouding met China. Dat land ziet Taiwan als een afvallige provincie. Regeringspartij DPP, die pleit voor onafhankelijkheid, staat er in de peilingen het beste voor. Daarin staat de Chinese Nationale Partij Tweede. Die zit nu in de oppositie en pleit voor toenadering tot Peking. Bij een politieachtervolging in Leeuwarden zijn afgelopen nacht twee mensen zwaar gewond geraakt. Ze zaten in de auto die werd achtervolgd en van de weg raakte. De twee zijn naar een ziekenhuis gebracht. Tijdens de achtervolging is door de politie in Leeuwarden geschoten. De inzittenden zijn mogelijk inbrekers die in een dorp verderop bij een inbraak een slachtoffer bedreigden met een vuurwapen. Het weer, vandaag is het bewolkt met vooral in de middag wat motregen... Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het maximaal 3 graden in Zuid-Limburg en 7 graden in het Noordwesten. Morgen dezelfde temperaturen, maar wel wisselvalliger, met kans op wat hagel en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover <truunen> de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. Ja! Yes. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM. met nu. Toebak leeft. Ah, oh, tweede geluid in het radioprogramma. Toebak leeft. Tobak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Zeker straks een stukje geschiedenis. Onder andere hebben we het hierover ja, en ook dit, hè. Hier in mijn hand is the first radio tube, the ja. the de eerste entire... radio-tube, De Miracle Seed, van die de De Audion, die werd ontwikkeld, daar straks meer over en... Wat riech ik toch? Wat verdammer. Ja. Dat was een wind. Oké, okay. nou ben ik dat ook weer goed, dat wind... Want ja, hij, zou, hij is overleden in... Nou, straks meer over, de man die dit speelde natuurlijk bij eerst even. Orson! En No Tomorrow... Simply cause we're so in love Funny hat, shiny pants All we need for some romance Go we'll get dialed up and I'll pick you Oh, oh, oh, Ooh. There's no line for you and me Cause tonight we're VIP I know somebody at the door Twinkle in your eye, you shake that ass, and I just die. Let's check our coats and move out to the floor. Oh. So let's go drink some more Red Bull And I get home till about 6 o'clock Oh, oh And I need to with it Tomorrow it doesn't matter Turn that music up Till the wind will start to shatter Cause you're the only one who can go Where am my feeling? I can't even dance. Everybody here is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 Ja, ik heb plaats van Orson No Tomorrow, uh, plaat uit de jaren negentig alweer. Ja, toen dus zat ik hier nog mijn net radio maken, dat werd ik een grote hit. Daarna heeft u nog een ander hitje gehad, maar dat is me even ontschoten. Het is er weer tijd voor een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, geschiedenis. Oh, daar zijn wij echt helemaal verzot op. Vertel. Ja, het speelgoedbedrijf WAMO produceert de eerste Frisbee, heb je daar wat mee, uh, ja, heb je, dat je Frisbee in handen gehad, ja. mee gedaan, en mee gespeeld? Ja, zeker. Ja, ja, het is een bijzonder iets. Ja. Oké, okay. gaaf. Het is, het is eigenlijk in 1948 is het uh, uh, al bedacht door iemand, maar uiteindelijk lukte dat niet helemaal. En toen heeft Wemo heeft het weer ja. verkocht aan Mattel. Uh -huh. En uiteindelijk het is het in 1957 op de markt gebracht. Maar het, het grappige verhaal is, even een commercial. What are they? Spaceships from Mars? Uh -huh. No, they're Wemo. Frisbees. Frisbee is eigenlijk een soft, round airfoil met gyro-action. Zie, het vliegt straight as an arrow, of bounce it off a walk, of make it curve like magic. Ja, yes, je kon er van alles mee doen met de frisbee. En uh, nou, weet je waar het vandaan komt, de frisbee eigenlijk? Want, ja, nou? Uh, ze hebben ook uh, de hula hoop uh, uh, bedacht. Nou ja, het, het grappige is: er is een, een bakkersbedrijf geweest in de 1887 is hij er al mee begonnen. Bedrijf, en uiteindelijk, uh, die had uh, op zijn vrachtwagen gestaan frisbee pie. En frisbee pie, oh. Eigenlijk uh, die, dat werd uh, geproduceerd in een soort bakblik. En op het bakblik stond dan frisbee pie en die kon je kopen. En heel veel ar uh, arbeiders die dan tussen de middag even die frisbee pie nuttigden... die mm -hmm. hadden zo'n leeg blik en die begonnen het naar elkaar toe te gooien... En uiteindelijk was dat een leuk spelletje. Wat uiteindelijk ook mensen daar in de buurt gingen uh, uh, doen. En uiteindelijk kwam WEMO o kwam in contact met het uh, recht van deze... Uh, wat heet toen Space of, uh, Flying Sorcerer. Mm -hmm. En toen hebben ze die twee dingen aan elkaar gekoppeld. En zo eigenlijk de Frisbee. Oh. Want dat heet eigenlijk Frisbee Pie dus. Eigenlijk. En de WEMO o komt daar de, de bandnaam Wham vandaan? Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat weet je niet. Nee, weet je nee maar je hebt namelijk ook al een band. Die heet ook al Whammyo. Wham ja? Ja, dus dat is wel. Want het grappige is, als je weer naar de film kijkt. Daar heb je hem weer. Daar zit een scène in met Marty. Die dan een stukje appeltaart uit het nuttig is. Go back to the future. Ja. Oh, thank Hey Frisbee. For, uh... I damn you to ja. hell! En dan gooit hij dus een frisbee Uf, tegen Biff en die dan de jerk. frisbee tegen zijn hoofd aan krijgt en die valt dan neer. Dus dat is wel grappig, want dan staat hij letterlijk ook uit het bakblik van frisbee pie te eten mm. en gaat hij oh. hem dus als frisbee gebruiken. Stukje geschiedenis, uh, nou ja, wit weer, weer verwerkt in uh, Back to Future, altijd leuk vind ik dat. Mm. Goed, welkom nee, nee, mee uh, voor geschiedenis. Ja, nou Nog even terugkomen op de WMO. Oh, het is een speelgoedbedrijf en ze hebben, hè, ze hebben onder meer de hula hoop en ze hebben ook de, de serpentinespree. Ja, ja, die, ja, die serpentinespree, echt een chemisch goedje wat dit ja. je dan dat zou... Nou, ja, al? Oké, okay, nou ik nou. heb een, een beetje een waterig berichtje. Ja. Dat in 1552 was de Sint-Pontia's Of de sint pontiusvloed En die vond plaats dus, uh, die, in, in, langs de hele westelijke kust van Nederland. Maar dan zeggen ze dan zie je daarna wanneer er nog meer ambastoorvloeden geweest zijn. En 2021 was de laatste hier. Oké. Okay. <laughs> nou, hoewel, misschien hebben ze deze van de afgelopen niet genoteerd. Nee, die, die nog er nog er niet genoteerd. Dat is wel heel grappig. Nou, veel schade en... Uh, 15 meter duin was weggeslagen in Den Helder. En uh, in de kop van het Hollandse uh, grote stukken veen. Yeah. En in Zeeland zijn, uh, is het de eiland van Agar, Bath en Hinkelenoord verdwenen. Geheel onder de golven. Zo, hartstikke gaan, hè? idee. Ja, we hadden toen nog geen dijken, hè? Nee, klopt. De dijken, ja, daar heb ik nog een stukje veranderd. Uh, oh. oh. Nou, doe jij eerst maar even. Dan kan ik daar even naar kijken. Hmm. Johnny Cash neemt uh, in 1968 de eerste van zijn live gevangenisalbums op. Dat ja. is Ed Folsom. Prison. Nou, de single die destijds uitkwam, die, uh, die is een live versie, hè? die is opgenomen in de Folsom State Prison en werd in 1968 uitgebracht en werd een grote hit in, uh, in Amerika. Het nummer combineert zeg maar elementen uit twee populaire onderwerpen binnen de volkmuziek, een treinrit in de gevangenis. Nou, misschien een leuk weetje, de gevangenis in Amerikaanse staten is uh, Californië en die ligt 32 kilometer van Sacramento. Dus zeg maar, ja, yeah. Okay. Ja, zo, ja. zo is het wel een heel bijzondere uh, uh, uh, gevangenis, hoor. die uh, Prison, uh, Folsom Prison. Dat is ja. een van de oudste uh, gevangenissen uh, zeg maar in Amerika. Staat nog? Is ja, nog? bestaat nog. Ja. En, ah. Was ook de eerste die uiteindelijk met elektriciteit begon, want hij is ja. gebouwd in 1878. Mm -hmm. En er zijn echt wel heel interessante verhalen te vinden over deze Folsom ja. Prison, want daar Klok. zijn wel dingen gebeurd. En uiteindelijk zijn er vanaf nee, 1895, 1937 93 mensen opgehangen. Wauw. En er zijn ook opgehangen of hebben uh, Op. zelfdoding zelf gegeven? Nee, nee, die zijn opgehangen omdat ja. ze veroordeeld waren. Ja. En de locatie die nog steeds als uh, locatie voor, uh, voor speelfilms wordt ja. worden opgenomen. Ja, ja, leuk. Ja, grappig. Is ja, ik mooi. denk dan altijd bij uh, Johnny Cash en St. Quinten. I Hate Every Inch Of You. Ja, oh, ja. ja. ja dat is ook een nummer van hem. Ja. Ja. Ken je die niet? Nee. Oh, oké. Okay. Het wordt nog een leerzame ochtend. Ja, ja zeker. Uh, zeker. Nou ja, we hadden het over stormen, maar door een zware storm breekt de Zuiderzeedijk op drie plaatsen door. Dat was in 1916. Hmm. Dus ik denk dat, dat wel ook een van de uh, ideeën toen ontstond van we moeten die afsluitdijk gaan ja, maken. Want het kan niet anders. Ja, klopt. Toen is het in 1919 is het ontstaan. En uiteindelijk hebben ze daaraan lopen werken. Uiteindelijk hebben ze eerst een klein duikje, dijkje gebouwd. Uh, dat was toen de weer, de en die heeft, die is van, van vieringen zo omhoog. En toen uiteindelijk hebben ze dat dichtgemaakt Toen zijn ze eigenlijk met de afsluitdijk begonnen. En die begon in 1927 en die was klaar in 1933. Een fragment. Oh, lang De gang van het werk en de overwonnen moeilijkheden zijn u geschetst En we zijn eraan herinnerd dat het karakter van ons volk is gevormd en gestaald in de eeuwenlange strijd met het water. Zeker, een eeuwenlange strijd met het water en... Sommige toespraken kon je toen ook helemaal niet begrijpen. Dat was hmm. te moeilijk. Dat was alleen voor een elitair Nederlands. Maar nee. dat is wel een heel lang project geweest, uiteindelijk. En dat is dus in 1916 begonnen om uiteindelijk de afsluitdijk te realiseren. Okay. In 1910 was de eerste. Een rechtstreeks radiouitzending. uitzending Here in my hand is the first radio tube. The miracle seed from which sprang the entire mighty structure of radio and television. Lee de Forest heeft toen uiteindelijk een radiobuis ontwikkeld. Die bleek een kopie te zijn van Marconi. Nou, Marconi rechtszaak weer met Foresten. Forest dacht van nou, oké, okay, jij win. Dus dan heeft hij die radiobuis nog weer onder loep genomen... heeft nog weer allerlei verbindingen verbeterd. Uiteindelijk dacht ik, hé, nee, dit gaat veel beter. En omdat de kwaliteit van radio beter werd... kon je uiteindelijk niet alleen maar met elkaar praten... want dat werd in het begin alleen maar gedaan. Kon je ook muziek uitzenden. En toen werd dus in 1910 voor het eerst... een rechtstreekse uh, uitzending gedaan. En dat ging over een een, een, een, een of ander concert. Uh, uh, en Grico Corcioso... Nou, ik kan niet juist bij de in Italiaan natuurlijk. En uh, uiteindelijk, uh, dat werd toen nog uh, heel goed ontvangen. En dat was eigenlijk een hele goede stap in het nou, radio wat we nu hebben. Hmm. Het was vroeger anders, zeg maar. En dat ging over de buis, de Audion. En deze gasten, de lead, de Forsten, die is echt die, waar hij allemaal niet in terecht is gekomen. Hij is heel oud geworden in de 80... Vier keer getrouwd geweest. Ja, het is een heel interessante persoonlijkheid, deze Forsten. Nou goed, nog meer? Of ja, ja, ja. een ja. Kleine, hele kleine aanvulling hoor. Uh, uh, te, uh, 13 januari vorig jaar, 2023, werd voor de 3000ste keer de top 40 uitgezonden. En misschien wel leuk om te vertellen: 2 januari 1965 was de eerste aflevering. Oké. Okay. Okay. Wilde jij het nog over die eerste radio-uitzending hebben? Welke eerste radio? De eerste radio 1910. Ja? de uitvinder Lee De Forest dat, dat heb ik net zitten vertellen ja. oh daar ben ik weggevallen <laughs> nou, dan, dan heb ik, oh, Wordt een dan heb ik weten van een andere, want ja. uh, er is, uh, we hebben wel altijd het gedoe met die nachtwacht hè, ja. dat ze we dan weer tomaten zoeken ja. over, je ja, ja. of een weet wat maar in 1911 ja. was er een man en die heeft dus met een schoenmakersmes ingehakt op het schilderij ja nou, dat klopt dat is heel ja. lang geleden ja. Bizar. Maar wat, wat willen die mensen nou toch steeds hè? snap jij dat nou, nou? het zijn zwaar in de, mensen die in het war zijn en deze man die <laughs> was uh, wat was het ook alweer een werkeloze slager, geloof ik, die toch wel wat frustraties had. Wat vindt Rembrandt ervan? Gij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn speelderij zou kunnen hanteren. Ja, kijk, dit is... Ai, hè? klopt, ja. Nou <laughs> Klop, ja. ja, goed, sowieso is er echt heel veel beschadiging opgetreden hè, bij ja. de Nachtwacht. Op 14 september 1975 werd Rembrandt's Nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. Zeven sneden gingen daarbij deur en deur. En op één plaats werd zelfs een hele reep uit het doek weg. Ja, echt bizar echt, als je dat ook ziet. En later ook nog een keer. Op 6 april 1990 spoten een 31-jarige gestoorde man van Den Haag zwavelzuur op dat beroemde schilderij van Rembrandt de Nachtwacht. Dat hangt in het Rijkmuseum. Uh, was toen alleen de finis was beschadigd, ja. maar er is heel veel agressie ja. tegen dat schilderij. Dat schilderij is ook zo groot. Je kan hem niet missen. Nee. nee. nee. nee want ik heb nog nooit gehoord dat zoiets bij, uh, nee. bij die dame in Parijs uh, nee. gedaan is. Dus bij nee. de Mona Lisa. Nee. Maar het, het grappige is, hè, want dat zwavelzuur, de, de, de dader die beweerden dat dat hij kunstliefhebber is. Ja, ja hij wilde gewoon heel je veel hebt het zo, je, hebt, je hebt het zo lief... dat je gewoon iemand andermans uh, spullen... Het het niet gunt. Nee. Ja, nou, het grappige is... hij is ook al veel eerder verminkt. Ja. Dat was in 1715. Toen hebben ze de zijkanten eraf gesneden... want oh, ja. toen past het nergens Passen, in. Hey, klopt, ja. En toen hebben ze in 2021... met videobeelden... hebben ze eigenlijk die klopt. zijkanten er weer bij gemaakt. Ja. Nou, toevallig gaan we morgen weer naar het Rijksmuseum. Dat is wel heel oh, leuk. Ja. gaan het ja. morgen nou. even... Kijken. Ja, want er hangt, uh, daarnaast hangt, of als het goed is nog, het schilderij De Vaandel. Ik denk die hebben jullie toevallig van de week uh, de ja. Rembrandt Vereniging. Ja. erg dat leuke kijk... documentaire. Bizar. Echt. Veel koude kak. Heel maar veel heel koude kak. heel interessant. Ja, okay. wel interessant. Die kreeg, in het begin Miljoenen dacht ik nou... Miljoenen gaan ja. daarin om. 125 miljoen heeft dat ja. ding gekost. en uiteindelijk het maf was ook gewoon... Ze hadden zelf, wat was dat ook weer? Paar, nog niet eens tien of zo. Ja. En daar hebben ze veel staat aan. Staat aan, aan ons gewoon. geld. En dat zijn van die mensen, de eer van een koude kak, wat jij zegt. Maar later denk je, nou, ze doen het toch wel op een mooie ja, ja. manier. Ze denken er ja, ja. toch wel goed over. Nou, ik vond het een mooie documentaire over het aanschaf van de vaandeldrager. En mag ik nog één klein berichtje doen? Ja, nou, klein je je dan. Ja, ja. De Smurfs strip wordt vandaag voor ah, nee, ik ik het nog... eerst uitgegeven. Nee. Welk jaar? Nou, Oké, okay, daar komt 1958. hij dan. 1958. Ah. Maar het is een onderdeel van een andere strip. Hè. Dus was eigenlijk een... Uh, uh, hoe heet die nou weer? Ze zaten in een andere strip verwerkt. Net, net als de Minions, zo, dat idee. Nou ja, ik, eigenlijk wel ja. Wat <laughs> ik heb begrepen in de zomer van 1957 was, zeg, spreek ik dat goed uit, Pejo met Franquin aan de Noordzee. En Pejo vroeg aan Franquin het zoutvaatje om te geven, maar dat kon niet op het, hij kon niet op het woord komen, zoutvaatje En toen zei hij: uh, uh, Passez-moi le, le stromf, geef mij de smurf eens. En ja, daar is het smurf uit ontstaan. Oké, okay. nou goed. het is onderdeel van andere tekeninges. Uh, nou, uh, het is over geschiedenis, dames en heren. Jezus, we komen er helemaal niet van los. Er is gewoon te veel leuke dingen om te vertellen. Muziek. Maar wat heb ik hier? Ja, Paul Smit in The Imitations. Break me down. Echt een Australisch geluid. En degene die vandaag jarig is, komt uit Australië vandaan. Daar moet dit ook wel aan denken. Paul Kelly, straks naar meer over... You were a secret to me in both of our defenses now trying to Dat is Paul Kelly. En Paul Kelly komt ook uit Australië vandaan. Uh, die is vandaag 69. Ik was die muziek van Paul Kelly eigenlijk helemaal even vergeten. Even een uh, fragmentje. Oh ja, dan moet ik me wel even opzoeken waar die ook weer zit. zit die, die, die, die, die, uh, Waar zit hij? Nou, kan hij vinden. Belachelijk gewoon. Nou, komt zo wel, ik kom er zo nog wel achter waar Paul Kelly zit. En Paul Kelly zit hier. Echt dat frisse Australische geluid op zijn gitaartje. Ik kan het wel waarderen. En het komt ook omdat mijn vrouw destijds iets van anderhalf jaar in Australië heeft gewoond. En daar dat soort beentjes allemaal op, uh, op geduikeld heeft. En toen zijn we later ook weer teruggegaan. En toen hebben we dat soort beetje ook een beetje bezocht. Toch grappig geworden. Hij wordt vraag 69. Wie is er nog meerjarig? We kijken er even naar. Vertel. Ja, ja. Natalia Dyer. Natalia Dyer werd bekend onder meer van de grote publieksrol in 2016. Uh, zij kreeg de rol in de tv serie Stranger Things. Heb je Stranger Things gezien? Nee. Gekeken? Okay. Dat is te raar voor mij. Oh, uh, oké. Okay. Ja, Ja. Ja, en dan ja. Natalia zelf is uh, bekend geworden eigenlijk in 2009... in de film Hannah Montana. En daar zat ook destijds Miley Cyrus in. Uh. Miley Cyrus is natuurlijk de petante ja. van Dolly Parton. Ja. Bloot op de kogel. Lekker. Nee. Nee. Ja, ja, ja. ja, wie vandaag ook uh, jarig is, is Orlando Bloom. Hij is een, uh, een hele mooie man. En die speelde toen ook een elf in uh, Lord of the Rings-trilogie. Mm -hmm. Maar het, gra nou, het grappige, terug is dat hij dus, toen hij 21 was is hij zijn rug gebroken een val van drie verdiepingen. En uh, ze dachten, nou, die man gaat nooit meer lopen. Maar twaalf dagen later liep hij dus volledig genezen het ziekenhuis uit. Hij mocht waarschijnlijk nog geen stunts doen, denk ik. Hm. Nee. Maar uh, ja, het is heel, heel goed gegaan. en uh, heeft veel lof, lof gehad voor zijn personage dus in The Lord of the Rings. Bizar. Een mooie ja. man. Ja. Hij is 47 jaar geworden en hij is getrouwd met Katy Perry. Oh, oké. Okay. Ze oh. hebben samen een kind. Kijk, dan moet oh, toch dat een, een, een dochter. Dat moet toch een mooi leven zijn ja. met al die bekende mensen ja, om me heen. Echt op feestjes wil je daarbij zijn. Wie is dat allemaal dat die uit? Wordt het altijd gezongen voor je op feestjes als je jarig bent. Ja. Als je Katy Perry als vrouw hebt, toch? Graham ja, McPeerson is vandaag jarig uh, en uh, hij is bekend van Sucks en je kent hem ook van dit. Ja. De zanger van One Step Beyond. One step ja, madness, daar is hij van. Hij uh, ging ooit bij zijn tante wonen en toen raakte hij toch een beetje in de band van de skinheads en de mods. En dat wilde hij bij zijn. Uiteindelijk komt hij nog drie gasten tegen op straat. En dat waren Chris Foreman en Lee Thompson en met Mike Bra Brasson. En daar vormt hij uiteindelijk dan de London Invaders mee. De Noord-London Invaders en die worden later dan Matters en hebben allerlei grote hits. En hij is later ook nog acteur geworden. Leuk. Ik vraag is me ook wel af wat voor tante dat geweest is. Een Wat voor? beetje een gekke tante, waar die ja. bij wonen. Ja. Die een beetje raar deed. Ja. Uh, wie ook jarig is vandaag, en die is, is al lang overleden... Sophie Tucker. Hm? Zij was een Amerikaanse entertainer. En ze was echt een uh, liggend voorbeeld... voor een uh, aantal comediennes zoals... Mae West, Joan Rivers, Roseanne Barr... en bovenal Beth Midler... En die heeft dus echt uh, ook allerlei grappen gemaakt, en zo die zij altijd maakte. En, uh, ja, ze heeft ook in films op getraind. En ze zei ook hè, van uh, I've been rich and I've been poor. Believe me, honey, rich is better. <laughs> ja, dat soort werd, dingen, leuke vrouw. Ze werd eigenlijk niet helemaal uh, ontvangen in het begin, omdat ze dik en lelijk was. En oh. daar ging ze dat dan ook gewoon maar grap over maken. En dat, daar herkenden heel veel mensen zich in. Daarvoor werd ze ontzettend populair. Even een fragment. Some of these days you'll be so lonely. Andere tijd, hè? Ze heeft heel veel opgetreden in de jaren 50 en 60... in de Ed Sullivan Show en de Tonight Show. En toen was ze al op hoge leeftijd. Ze is in 1966 overleden. Oké, wat dan mee? Ja, Patrick Dempsey die is jarig. Hij is een Amerikaanse acteur. Wordt vandaag 58 jaar. Nou, hij heeft onder meer rollen gespeeld... In Grace Anatomy, Dat is een Amerikaanse drama-ziekenhuisserie. Nou ja, ik zal even inside information geven. Nou ja, het gaat over mensenlevens redden. Spanningen onderling. En zowel als op werk als privé. Dus oh. het is een beetje een Engels... Oh, ik was even uh, in de war met die andere gast die bij Dallas speelde. Die heet ook Patrick. Oh, Petra, ik denk al van, is hij nog zo jong dan, nee. weet je wel. Nee, ja, nee, nee, nee. oké. Okay. Ja, intriges. Ja, vandaag is ook Luc Ikenk jarig. Nou, jullie wel bekend natuurlijk. Mm -hmm. Hij is ja. tegenwoordig steeds nu tafel hier uh, bij, uh, bij uh, RTL 4. Ja, van wie, van wie van welke van de tien is dat? Die er zit altijd? Die zit er een hele Ja, een heleboel, ja. Maar hij begon eigenlijk, uh, want zijn voorganger, dat was een dame. En die, die, is, die is nu radiopresentatrice. Oh, oh, oh, oh. Die gaat als een, een Tierenlier. Zo'n gesproken, ik ben even de naam kwijt. Klopt. Mijn in je hoge stem. Ja. ja. Heerlijk om naar te luisteren, zo'n hoge stem. Vind ik ah, ja. leuk hoor. Goed, David Allen wordt vandaag 77. Oh nee, hij is al dood. Hij was 77 in 2005, toen hij overleed. Hij is een Australische uh, muzikant. Hij kwam uit Australië. Hij vond Australië maar bekrompen. Hij dacht, oh, hier wil ik weg. Toen ging hij uiteindelijk via Griekenland ging hij naar Engeland toe. Hij was daar eigenlijk illegaal. En toen sloot hij zich aan bij een groep mensen. Onder andere Hugh Hopper en uh, Free Jerry En toen begonnen ze de band uh, Soft Machine. Echt de jaren 60 dit, hè? En hij heeft er uiteindelijk maar één jaartje in gespeeld. Want toen gingen ze van Engeland gingen ze in San Tropez optreden. En toen kwamen ze weer terug in Engeland uh, met papieren. Nee, die had hij niet. En toen werd hij Engeland uitgegooid. toen ging de Soft Machine ging solo. Of ze gingen zonder hem verder. En toen, uiteindelijk sloot hij zich aan bij andere gasten. Toen maakte hij onder andere uh, de band Gong... Echt bijzondere muziek, kon. Ik ken het niet. En ik luister naar dit en ik denk... It, grappig Occupy, weet je wel. Ik hoor hier gewoon de Red Hot Chili Peppers in. Echt rare, ontoegankelijke muziek waar je toch even voor moet gaan zitten. Ik heb het over David Allen, die werd dus 77. Goed, wat dan meer? Ja, Stefan Stephen Hendry is uh, jarig vandaag. Hij is een Schots professioneel snoekenplayer. Nou, eventjes leuk weetje erover. Het spel is ontstaan in het Brits Colonia India. Snoeker is een biljartspel voor twee spelers... Uh, het gaat er dan voornamelijk om, uh, om de 21 gekleurde ballen die op het doek liggen. Yeah? En met de witte bal speel je. Nou, het laatste leuke weet je hierover. Yeah? De belangrijkste verschil tussen poel en de snoekers zijn de afmetingen. Een snoekertafel is in de regel aanzienlijk groter dan een pooltafel. Ja, ik weet het. Ik haal ze ook wel door elkaar. Ja. De ballen zijn kleiner en lichter en de keu is bijgevolg dunner. Oké. Okay. Nou, uh, Stefan is 15 jaar geworden. Ik ken wel een keu die dunner is, dat is helemaal <lacht> geen punt. <lacht> hij wordt vandaag... Uh... Oh nee, hij is wel overleden. Ik heb het allemaal over dode mensen vandaan. Joe Paas. Joe Pass was eigenlijk maar je een drugskicker Tien jaar lang. Oh, hij raakte in contact uh, met allerlei verkeerde mensen in New York. Hij kon gigantisch gitaar spelen. Maar uiteindelijk ja, werd hij uh, slachtoffer van drugs. En uiteindelijk ging hij dus in de jaren zestig uh, toch gigantisch gitaar spelen... met. Ook mededrugsgebruikers. En maakte dus gigantische muziek. En hij was heel snel op de gitaartje van hem. Hij speelde alle zijn arrangementen echt supersnel. En hij werd uiteindelijk gevraagd door... De Duke, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Count Basie. Hij heeft een gigantische carrière gemaakt in de gitaarwereld. Dit is van die lekkere muziek ook. Echt Joe Pars. Vergeet hem niet. Morgenochtend ideale tijd om dit uh, te draaien. Ja zeker. Dat zo voor de verjaardagen. Zet de muziek. The is Is Oh, okay actief geweest met het maken van muziek. En dit was er een van Let's Told Have Fun of zo. Wat we een stukje weer kijken van de lijzen Told you so. Oh ja, ja, zeker. Ja, weet dat altijd in beter. Goed tijd voor de Zandvoortse berichten. Volkstuinvereniging aan de duin Pieter Pat in Noord... ...baalt als een stekker. Er is de laatste tijd ook ongelooflijk veel water uit de hemel gevallen... ...en alles staat volledig blank. en. Nou, sommige mensen hadden er geen last van... ...maar die hadden wel een gigantische natte tuin. En het, het, het loopt ook niet weg... En ook het fietspad daar in de buurt staat flink onder water. Je kan ook niet gewandeld worden of fietsen staan. Nou, alles staat onder water. Je wordt er helemaal gefrustreerd van gewoon. En uiteindelijk is dit nog, nog steeds niet de, de natste maan. Die moet toch komen. Februari, maart moet nog veel meer regen vallen, zeggen ze. Dus we houden ons hard vast. En dan wordt er meteen weer gedacht... Ja... Maar uh, waar stuurt die gemeente dat water naartoe? Krijgen wij dat water allemaal niet uit, uit het dorp? Dat schijnt niet zo te zijn. Dat namelijk hebben ze naar, naar gekeken. Uh, wie is dat ook weer? Wie dat altijd doet? Uh, nou ja goed. Uh, Sparen heeft gezegd. Nee, dat is niet waar. We hebben een paar grote vijvers waar we het overtollig water naartoe sturen. Dat is bij de voetbalvelden. Uh, maar verder uh, we we het echt niet naar de tuinen. Dat is onzin. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, en uh, we moeten dat echt wel doen naar die vijfers, anders hebben we straks volle kelders hier in Zandvoort. Dat willen we niet. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Goed, wat nog meer? Ja, de, uh, het iconische circuit Zandvoort. bekend door de geschiedenis, et cetera, ondergaat op dit moment een ambitieuze transformatie. En uh, in voorbereiding op de Formule 1-editie van dit jaar. En uh, de, de meest opvallende ontwikkeling is de verlenging van de Pitstraat. En de uitbreiding van een aantal pitboxen. En dat uh, gaat niet alleen. ...voldoen aan de veel eisende normen van de FIA... ...maar ook gaat de verandering teweegbrengen... ...in de hele veelzijdigheid van het circuit. Nou ja, de, de bouw is gestart. Opleverdatum staat gepland voor april 2024. Oké. Okay. Oh, het er, dat ziet er oh, wel heel cool uit. Het ziet er zeker wel cool uit. Ja. Nou goed, in de commissievergadering wil ik daar nog even aansluiten. Afgelopen dinsdag 9 januari hebben ze het gepraat... ...en uiteindelijk willen ze het er ook nog weer voor de side-events die uh, twee jaar zijn geweest, uh, daar wel eens extra geld bij gooien. Dat was 100.000 uh, 100 euro, maar dat gaan ze nu verhogen naar 350.000 euro... om die side-events toch wat meer te pushen... en dan daar uiteindelijk boven weer meer geld uit te verdienen. Daar schoten ze afgelopen jaren mee tekort. En uh, ze hebben wel wat twijfels over de houdbaarheid van de organisatie. Oeh, dat denk ik ook, okay. hé. Uh, dus daar gaan ze nog naar kijken. Maar ze willen ieder geval wel dat geld investeren... om de side-events even meer een boost te geven. Dus dat is leuk. Wordt ja. er meer spektakel dus. Ja. Oké. Okay. Yeah. na een aantal jaren van afwezigheid vanwege uh, corona... vond afgelopen zondag weer de traditionele nieuwjaarswedstrijd... plaats op de Zandvoortse hockeyclub. De hockeywedstrijd was onder, onderdeel van de nieuwjaarsreceptie... van de S Zandvoort, help mij even, hockeyclub. Ja. Zandvoortse nou, de, hockeyclub, ja. Ja. Ja. Dus uh, nou, dat is ook weer terug naar coronatijd. Dus er kan ieder jaar, uh, iedere, uh, ja, volgens mij het eerste zondag... eerste weekend van het nieuwe jaar kan er weer hockey worden gespeeld. Heerlijk. Ja, ik, ik kom echt voor het spel. Ja. Nee, ja? nee, ik kom nee, echt voor het spel. Nee, niet, voor, ik, uh, nee. niet voor de knikkers. Niet nee. voor, de, uh, voor de rokjes. Nee, vertel. Ja. Wat nog meer. Ja. Uh, Loerdersgroep Bisdom Haarlem Amsterdam begeleidt al jaren de bedevaartsreizen naar Loerders... die aangeboden worden door het Huis van de Pelgrim. De reizen worden begeleid door medewerkers van de Loerdersgroep. Het is een negendaagse busreis van 26 april tot en met 4 mei. En er is ook nog een zesdaagse reis in september. En als je interesse hebt voor een reis naar Loerders... dan ben je van harte welkom voor de informatiebijeenkomst... op 21 januari in de moeder van de Vosselkerk in Haarlem... En de bijeenkomst oh, okay. begint om uh, twee uur en is gratis. Goed. Oké. Je kan inmiddels weer inschrijven voor de Haarlem City Walk. En uh, er is ook een nieuwe afstand bij nu voor de familie. En uh, de edities waren echt met en honderd deelnemers uitverkocht. En ze verwachten nu echt 8.500 deelnemers. Dus ga naar hmm. www.kiekehaarlemcitywalk.nl. Mooi. Dat kan je alsnog meedoen. Leuk. Goed tijd voor die landenkeuze. Ja, die staat klaar. Dat is uh, dus wel grappig, want uh, ik had een uh, verhaal gezien... dat discjockey uh, uh, Mike Rees had op Radio One gezegd... dat Relax of Frankie Goes to Hollywood was een obscene plaat En de BBC besloot dus op 13 januari 1984... om dit nummer niet meer te draaien. Okay. En uh, ook al uh, uh, mocht hij niet meer op tv gezien worden. En uh, ja, het is ook een schandalige clip. Maar ondanks die boycott, uh, ze heeft de single vanaf 28 januari 1984... Dus vijf weken lang op nummer één gestaan. Okay. Dus toen dachten wij zelf van... nou, dit is wel een leuke om te laten zien. Ja, het is een, uh, een verontrustende clip. Ja, allemaal uh, Met bondage. L Die plaatjes die we vroeger heel veel gedraaid hebben. Samen met Two Tribes. En Two Tribes kwam echt in zoveel verschillende remixes uit. Je je god, er is er een nieuwe remix uit. Nou, moesten we die ook weer halen. Allemaal twaalf inchjes. We waren mm -hmm. toen ook ontzettend hip om dat natuurlijk Leuk. uit te brengen. En dit zijn toch allemaal wel zeer opziende clipjes erbij. Ja, best wel. We zien haar net aan doen. Dat zeggen we, al Ja, ja, ja. goed nou, het is, ja. Uh, Two Tribes, Frank Ghost porno is het gewoon. Ja, precies. <laughs> ja, nou, goed. Je hebt oh, ja, het goed. Ach. Bubbling is ook redelijk porno. Gelukkig ja. weten we dat allemaal niet. Je wilde niet weten wat er allemaal behind closed doors gebeurt. En ze gaan de goddelijke gang maar af. Ja. He? Het is leuk om daar af en toe een glimps van te krijgen in videoclipjes. Dat ja. denk je, oh ja, oh wat leuk. Hmm. Goed, het is de zaterdagmorgen bij Toebal Kleefd. En we kijken nog even de wereld in wat er allemaal speelt. Vertel. Ja. Nou ja, verkenningsgesprekken zijn afgelopen week weer gestart. Oh Met de ja, grote was partij. Ja. Maar er, ja, er wordt van alles besproken en gesproken. Het blijft allemaal achter deuren en het gaat hoe lang zitten ze Goed. daar in dat huis? Vier dagen hebben ze zich Ze zijn donderdagavond naar huis. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. Dus dat is voorbij. Is het jullie ook opgevallen dat uh, er nu ook drie uh, leden van het D66 zijn opgestapt? Waar onder andere afgelopen uh, van, de, van de week uh, minister Kuipers die is weg bij Volksgezondheid. Ja, die is allemaal niet direct. Maar ja. ik weet niet hoe het bij jullie zit en bij mij zit. Maar als ik weg, weg wil bij mijn werkgever, heb ik een op opzichttermijn. Nou, van Een, twee of drie maanden. Nee, meneer kan gelijk weg. Ja. ja, nou ja, goed. Ja, je zou wel denken, het is een man die toch echt met, echt met gezondheid, echt fanatiek bezig was. En in één keer heeft hij een ander baantje gekregen. Ja, ja en ook het mooie ervan. Wordt is... Wordt hij een lo lobbyist voor een of ander bedrijf? Een eh, ja. farmaceutisch bedrijf? denk je denkt, oeh, ja, hij weet nu al het werkt daar allemaal. Nou, dat? Ja. En wat ik ook wel veel frappant vond, dat nu ineens uh, kinderziekenhuizen, die mogen zeg maar uh, het behoud van het kinderhartcentrum wel doen. Want Kuipers wilde, wilde eigenlijk in bepaalde ziekenhuizen vijf iets van. Twee van de vijf ziekenhuizen waar geen kinderoperaties, hartoperaties meer mochten plaatsvinden. Ja. Yeah. Nou, hij is weg en nu mag iedere ziekenhuis mag gewoon die kinderhartoperaties blijven doen. Oké. Okay. Dus, ja. Moeilijke materie, hoor. Dus, ja, maar goed, ja, je merkt dat uh, heel veel uh, politieke gasten die stappen gewoon op. Ja. Die, die denken, het is toch niet haalbaar misschien. Nee. Laat ik ja. snel nog even. Nu heb ik een aanbod. Laat ik snel overstappen. Ja. Hetzelfde met Sigrid Kager. Die is de afgelopen maandag officieel gestopt als demis demissionair minister van Financiën. En die is nu uh, aan de slag gegaan bij de Verenigde Naties. Waar ze ja. verantwoordelijk is voor het ja. wederopbouw van Ja, ik wou, ik wou zeggen, die, uh, die was de, het oorlog voeren in de heb ja, het kabinet kwijt. In een Nu ergens anders ja, dan de boel oplappen. Ja, je gaat het ergens anders ja, uh, aanpakken. Ja, ik kan me wel voorstellen. We hebben het niet uh, makkelijk gehad. denk mm. ik hier. Nee, maar het is ook een beetje de houding ook. Hè? Mm. En, en, en, maar ja, maar soms en, dan kan je jezelf op een gegeven moment niks aan doen. Want zo ben je, weet je wel. Sommigen hebben we een bepaalde in ieder geval lopen en doen. Ja, maar het, dan met kan het je ook, niet zomaar even veranderen. Ik, ik vond ook, de air natuurlijk ook wel een beetje... en het eindelijk zeggen, nou, ik heb, nee, het was toch niet helemaal mijn ding en zo. En dan, daarna nog een beetje zeggen van... nou, nee, het was toch heel zwaar en zo. Ik denk: ja, jezus, hou eens even lekker op, joh. Weet je wel, we het, sluiten we anders af of zo. Ik weet niet. Ja, het had wel een missie, want zij wilde echt uh, goed doen. En het uh, is gewoon uh, heel naar dat onze... misschien wel toekomstige minister-president... dat die heeft daar ook zo vaak heks genoemd. Ja. Uh, nou, nou oh. richt ze weg. Ja, okay. ja. ja die, dus, uh, die, die hij heeft er weggejaagd. Weg, ja, hij ja, heeft er niet goed aan gedaan. Nee, nee, nee. zeker niet. Zeker. Maar goed, die is nu helemaal mild. en ach, die is zo'n lieve man geworden nu. Oh. Ja, heel anders. Ik zie oh. dat jij nog hebt iets over een man ja, die... Ja, een vrouw. Sorry. Een vrouw zelfs. Ja. ja, de Oostenrijkse Duitse erfgenaam... Marlene Engelhoorn, het is pas 31, ja. die wil dus, zij uh, is de Seize erfgenamen van BASF. Dat waren die bandjes vroeger, hè? Ja, Ik weet, bar, bar dat? Ja, ik weet niet safe. of ze nog steeds uh, gebruikt en uh, gemaakt worden. Ja, ook heb maar zin. zij wil bepalen uh, hoe 25 miljoen van haar erfenis moet worden herverdeeld. Want ze zegt zelf van ja, ik heb uh, macht corrompeerd, ik, ik moet er uh, iets mee doen. En uh, vele Belgen zouden waarschijnlijk hetzelfde schijfje willen zitten. Want ze bezit dus uh, zoveel geld en... Uh, de staat wil daar helemaal geen belastinggeld van krijgen. Want Oostenrijk heeft de successierechten afgeschaft. Ja, dat klopt. Ja. ja. ja. ja. En dus, nou ja, dus ze, wil dus eigenlijk, ze heeft 10.000 uitnodigingen gestuurd naar Oostenrijkse burgers. En van diegenen de, die zich aanmelden, die, we moeten 15 mensen, die, 50 mensen die gaan dan bepalen wie wat krijgt. En dan zitten nog 15 op een reservelijst. Is, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat afgaat is. Ja, het is een mooi gebaar. Ik, ik hoorde wel weer mensen heel kritisch zijn van... Oh ja, 25 miljoen. Maar hoeveel geld heeft ze dan? Ik zeg, jezus, hou ze even lekker op. Ze geeft die 25 miljoen. Ja. Geeft ze. Maar ze heeft nog veel meer geld. Ja, dat is niet voor jou. Hou op. 3,8 miljard. Er zijn mensen erover. 3,8 miljard. Ja. ja, dat, dat, dat ah. deed haar... Uh, opa had geloof ik zo geld. Ja. Die had iets van 4 miljard. Ja. Maar ja, of zei dat nou dat weet ik. Dat maakt me ook wel... Ja, ik vind het een heel mooi gebaar. Dat is ja, 25 toch? miljoen gewoon... Aan de staat schenkt. Ja, of, en wij hadden laatst nog ja, een artikel over een andere man. Die heeft ook alles weggeschonken. Ja. En die heeft een bedrijf opgericht die dat allemaal dan in goede banen moest leiden. Oh. En toen heeft hij uiteindelijk het bedrijf dan moeten opzeggen wat geld op was. Ja. En hij leefde dus zelf in een, kleine, in een klein vleetje van een paar ton. Ja. Was genoeg. En, en dan zijn er altijd heel veel mensen. Ik weet wel hoe het moet. Ja, um, die moet ook betaald worden. Die moet betaald worden uiteindelijk. Ja, laat maar. Het gaat niet lukken. Goed. said so what we're all sad Sweet. Dat hele appel staat vol met leuke plaatjes. De vaccine. En dit was een van hun uh, latere platen. Love to walk away. Ja, loop maar weg uit het probleem. Nog even een klein stukje geschiedenis wat ze blijven staan. Dan komen we er nog van los. Nee, we komen nog niet van los, maar het is nog veel stuk leuk. In 2008 overleed hij, toen was hij 85. Hmm. Jazeker. Horst tappert. Ja. Hij was natuurlijk uh, DERK. En dat ja. heeft hij echt gedaan van 1974 tot 1998. Ja, echt. En zijn tv debute had hij al in de jaren 50. En uh, ja, even een persiflaasje. Wat riep ik toch? Dat was een wind. Ja, grappig. Dat was Horstappert natuurlijk oh, niet. Oh, maar. Hebt hè? Ja, Noorstorchie. Maar goed, uh, dat is wel leuk om even stil te staan. Deze man heeft gewoon in de Tweede Wereldoorlog bij de Weermacht gezeten waffen SS. Hij was bij de SS-division de Kopfen. Nou ja, de doodshoofden zat hij. Dus uh, hij heeft zich echt wel een beetje misgedragen in de tweede wereld. Hij heeft altijd volgehouden. Nee, ik was horspik bij de weermacht. Ik heb echt mensen geholpen. <laughs> mm. Nou goed, we hebben hem vergeven, want we hebben ontzettend van hem genoten. Met Harry ook erbij. En zo. Ja, ja, ja. ja, ik keek het altijd. Ja, ik ook. Ja. Altijd wel wel en leuk. onze oude keek ik ook altijd. Ja, en het grappige, uh, heel veel uh, Angel of Mine, dat was een hit wat ook door uh, Dirk door, uh, bekend is geworden. Want namelijk de, het laatste stuk van de aftiteling van Dirk ja. werd altijd opnieuw gecomponeerd. Oh. En uiteindelijk een van die uh, composities is een hit geworden. Angel of Mine" van, ik ben zijn naam even vergeten mag. Oh. Dat ging over Horstappert, 85 ja. geworden. Wauw. Ja. Nou, er was uh, een Zeus politie, snapte afgelopen week op de A16, een 59-jarige bestuurder uit Italië. En die reed met liefst 189, 189 kilometer per uur over de weg. Nou, opmerkelijk genoeg zag een Brabantse politieteam vervolgens elders een auto slingeren. Wat bleek. Zijn echtgenote was achter het stuur gekropen. Ze oh! Had iets te diep in het glaasje gekeken. En uh, ja, daar had ze ook... Uh, tegen haar wordt ook dan procesverbaal opgemaakt. Dus ja, daar was hij uit de, de auto gestapt. En toen ja. was er een, een, de vrouw die ik... Nou, je allemaal te lang. Je naar ja. huis. Ja, ja. ja. nee, dat snap ik. Gisteren op de televisie heb ik nog hoop te doen over uh, drank. Uh, op de met de drank op, op de fiets. Ja, dat was oh. bijzonder, ja. Ja, ja. <laughs> het was echt een ja, doe het maar niet! Nee, echt, de hele, ik kan niet meer. Sinds ik kinderen heb, ik weet niet wat er gebeurd is, maar. kan ik niet meer tegen dat soort filmpjes van die gasten die dan uh, uh, slingert over straat. en dan tegen een bestond betonnen Oom bak aanrijden. of, rijden, of, of, of, of, of de water, water ja, ja. raken. of echt recht, rechtstandig zo uh, voorover knallen. Ja, ja. Oh, ik krijg je echt piepeltjes van denk ik, dat wil ik helemaal niet zien. Nou, ja, maar dat heb ik ook bij. Uh, de heet het niet de leukste thuis. Ja, je al die kan, filmpjes, kan ik ook die niet naar val, ik kan er niet meer tegen. Kijk ik ook hmm. niet meer naar, Maar goed, het is echt aanraden. Het schijnt echt weet, met hoeveel procent is toegenomen. Echt let, hoofdletsel doordrang, Ja, heel veel. Echt gigantisch. Hè? Dus kijk uit als je vanavond uh, gaat lopend. Kruipend. Ja, ja. Pak een taxi. Ja, lopend. Uh, als je loopt kan je ook vallen. Want weet, soms dan ga je gewoon te langzaam. En dan knal je gewoon tegen een boom. Ik heb echt een keer een hele zwarte blauwe plek gehad. Ja. Dus gewoon omdat ik gewoon tegen een boom viel... En, en, ja, Dan start je je fiets maar je rijdt nog niet weg. Weet je wel? Anders kan je misschien net in evenwicht blijven. Nou, het grappige is, die nou ja. vrouwen die dan nou gewoon echt dronken... gewoon op het nieuws komen. Zegt, wat zullen de kedden ze daarvan vinden? Gewoon hun vrienden die dan nou echt jarenlang dan zeggen... Jezus, jij was toch op de televisie? Ik heb jou op de televisie gezien. Ja, maar in onze tijd, hè, vroeger, was dat allemaal gewoon niet... Nee. Dus dat was het heel bijzonder dat. weet je ja. wel. Ik heb ook gehad dat mijn broer zorgens, die lag in de slaapkamer... en ik ging vaak s'ochtends even kijken of ze er zijn. En dan liep je tegen zo'n muur van drank op. Oh ja. Maar dan zag ik mijn broer dat in bed liggen... en die had zijn ja. hele zijkant was helemaal geschaafd... en bloed oh. en zo. Ik zeg, jezus, wat is het met jou gebeurd? En hij, huh? <laughs> En toen ging hij, ging hij het bed uit om naar het toilet te gaan... en hij kijkt in die spiegel... Dat oh, was oh. de stress, weet je wel. We hebben het er nog steeds over op familiefeestjes. En, en, het, en dat oortje heeft hij wel teruggevonden? Het oortje? Nee, nee, nee het zat er allemaal aan. Maar hij was echt helemaal geschaafd. Hij is gewoon met zijn fiets zo een stukje doorgegeven. Ja. Ja. Maar ja, nu lach je erop. Maar het is eigenlijk ja, natuurlijk, als hij anders was gevallen... Mm -hmm. Bedoel dan had hij ook een hersenletsel gehad, weet mm -hmm. je wel. Als je gaat drinken met vrienden, zorg dat ze je uitnodigen bij jou thuis. En blijf jij gewoon lekker op de bank liggen, kan er niks gebeuren. Nee, Laat dus iemand anders het bieren halen. Want in, in huis gebeuren ook heel veel ongelukken. Ja, maar ja, ja. ze zeggen ook, als jij heel veel drinkt en dan ben je thuis... Dan denk je, nou, die is veilig thuis. Maar dat daarna nog uh, het percentage in het bloed kan stijgen, nog, ja? waardoor je dan juist uh, de, de, dood kan gaan. Ja, dan het dan het dan van is een misstap. Is er gewoon niet een makkelijk advies? Niet meer drinken. Ja, ja. ja. Het is dry January, hè? Ja, Want Doe ik had zet, ook nog een berichtje over uh, Diane Ross. Want die was uh, de, deze datum in uh, 2003. Ja. Die was toen uh, die aangehouden. En uh, ze bleek dus twee keer de wettelijke hoeveelheid te hebben. En een jaar later kreeg ze de uitspraak dat ze. Uh, Twee dagen gevangenisstraf, nou, is niks. En een boete van 850 dollar. Ook niet. Ze zat achter het stuur, hè? Maar ze moest zich ook laten behandelen voor haar drankzucht. En dat moeten ze eigenlijk ook allemaal doen met al die mensen die. dus gepakt worden met drank. Ook uh, ja. Nou ja, als je een hebt, dan weet je het allemaal niet meer. Precies, Daiane ja. in de gevangenis. Ik krijg een gevoel van. I'm coming out. I'm okay. Ja. ja. Ja, My mama told me son. Yeah. Ah, twee dagen maar. <tie> dus even relaxen. Maar. <tie> ja, ja, ik denk niet dat we leven. Ja, ja je toch? En hey, die 850 <laughs> dollars. is niks? Dat is ook, ook gevoel, Nee, is niet een, is een, te te een knoop voel. aan je vest. En ik maar denk... Voor hetzelfde geld rijd je iemand... Ja, voor hetzelfde geld rij je iemand hartstikke dood, hè? er is de grond, dus een knoop van mijn vest. Shine. zo In de jaren 50-60 had jou Pete and the Pirates, maar dit is de nieuwe Pete and the Pirates, in plaats van tien jaar geleden. En dat heette uh, Misunderstanding. Ja, het loopt echt een tien uur, straks naar tien uur. Geen idee. Goed, wat. Uh... Ja, ik ben. Hoe uh, uh, zeg je dat? Uh, nou? Verrast eigenlijk, want uh, het schijnt dus nu in uh, Vlaanderen ja? dat er rouwverlof wordt gegeven bij zwangerschapsverlies onder de 24 weken. En uh, ja, het is uh, heel erg van 1 op de 6 zwangerschappen eindigt in een verlies. En dat is natuurlijk heel ingrijpend voor degene die. Zoveel? Ja, toch, hè. Maar is dat in, in België dan? Nou, <laughs> in Nederland is het misschien ook zo. Nu, nee, dat vind ik niet. Misschien wel twee. Maar ja, uh, eigenlijk is het wel zo dat bij een vroeggeboorte na 24 weken. worden de overlevingskansen kan, realistisch ingeschat. Maar uh, wie een misgaan krijgt na 24 weken zwangerschap. heeft in België dus recht op 10 dagen rouwverlof. Dat is volgens mij ook niet in Nederland. Nee, heb ik nog nooit iemand over gehoord. Dus, uh, maar ja, ik vind het wel bijzonder. En. Uh, de minister Rutten, hè, die de, de bel, een bel. Wat zeg je dat nadrukkelijk? Minister Rutten? Ja, ja? Is niet, dat, dat je niet denkt aan meneer Rutten van Zand van Nederland. Oké, okay, oké. Okay. Maar uh, zwangerschapsverlies is altijd moeilijk, doet pijn, veroorzaakt twijfel. En hij wilde ruimte maken om erover te praten en, en zo. En eigenlijk is Vlaanderen de eerste in Europa om deze regelgeving goed te keuren. En, en wereldwijd nam Nieuw-Zeeland altijd het voortouw. Mm -hmm. Want die hebben dus uh, drie dagen rouwverlof bij een miskraam onder de 24 weken. Dus okay. je eigenlijk, iedere keer zo ongesteld wordt, kan je natuurlijk dan drie, drie dagen rouwverlof nemen. Ja, jezus. <laughs> Hoe vaak word je ongesteld? Eén keer in de maand. hè? Oh, Eén keer okay. in, de, in de maand. 28, 30 dagen. Maar ik vind het een, een bijzonder verhaalde. bericht. Godverdamme. Ja, nee. ik wil er wat leukers horen. Ja. Maar in ja. Nederland heb je dat volgens mij niet als jij uh, nee, ik heb nooit 24 hoop, hoor. weken zwanger bent. En nee. uh, daarna, en dat het dan niet goed gaat, dat nee. je dan tien dagen... Uh, Nee. Mijn uh, ja. schoonstjes hebben alle twee miskramen gehad... maar daar heb ze nooit over gehoord. Nee. Nee. Nee, ik vind nee. het wel bijzonder. Nee, oh. Nou, het is wel leuk. Uh, de Golden Globes zijn weer uitgereikt. Oppenheimer werd de grote winnaar. Oh, nou, ja. De ja. tweede ja. is Barbie. Ja. En willen we echt weten wat het gaat worden? Nou, de Oscars uh, zijn op 10 maart in Los Angeles. Oké. Okay. Ah, Spannend. Erheen? Ik heb Barbie gezien vorige week. Oh. En? Ik moet je eerlijk zijn... Ga kijken. Ja, ik heb ja. het gezien. Ik heb er zit gezien. een verhaal achter. Okay. Ja, ja dat geloof Het Had is al goed. Ik knip ook naar Amerika. Ja, ja dat ga geloof ik ook wel. Goed in de krant te lezen dat in Brussel, we zijn toch in België, de drie mannen die in de bus naar Brussel uh, hebben gesproken over een terreuraanslag, <laughs> bleek uiteindelijk gewoon dat het gewoon maar een plets, kletspraatje was. Oh. En uiteindelijk andere uh, uh, passagiers in de bus. Je hoorde zoiets van, hé, een boemaanslag. En uh, uiteindelijk, nou, alles werd uit de kast gehaald. En uiteindelijk uh, werden de heren die dat gesprek hadden gevoerd... flink aan de tand gevoeld. Bleek helemaal niets van waar te zijn. En ja, het is, uh, ja, is op zichzelf wel uh, bijzonder. Want de heleboel heeft stilgezet. Heel veel mensen hebben er werk van gehad. Ja, dan zit je te luisteren met zo'n halve... Hebben ze nou over een aanslag? Ja, maar het blijkbaar is het gewoon al Nou, stel je al voor, als je nou een aanslag wil plegen... zou je dan nou zo'n bus doen? Nou, misschien wel. dan je je hier neerleggen en dan... Hadden ze oh, niet over tandaanslag. Huh? tandaanslag. Tandaanslag. Dat kan ook nog. Dat is hem ook nog <laughs> ja. eens een keer. Goed. Nou, ik wil zeggen, dit was weer een mooie uitzending zo met z'n drieën. Zeker. In ja, het zeker. nieuwe jaar. Ja. Dat doen we vaker. Leuk. Zeg ik. De laatste plaat voor tien uur. Fijn weekend dan. Mooi weekend. Hoi.